12 uur. Het NOS-journaal. Rizal Thomassen. Goedemiddag. Zware gevechten tussen opstandelingen... en libische troepen rond stad Zawiya. Kamervragen over mogelijke misstanden bij marine... en een aantal koperdiefstallen flink gestegen. Het weer overwegend bewolkt en hier en daar motregen. Plaatselijk ook wat zon in de loop van de middag vanuit het noorden opklaringen. De temperatuur ligt rond 5 graden. Vanavond weer bewolkt. Morgenochtend is het ook nog overwegend bewolkt. Later komt de zon door en het wordt dan 6 graden. Namorgen zonnig bij een graad of 7 en s'nachts lichte vorst. In de Libische stad Zawiya wordt rekening gehouden... met een nieuwe aanval van regeringsgezinde troepen. Volgens opstandelingen stuurt kolonel Gaddafi versterkingen naar de stad... dichtbij de hoofdstad Tripoli. Eerder vanochtend claimden de opstandelingen in Zawiya... dat ze een, aantal, uh, een aanval van regeringstroepen hadden afgeslagen. In de stad braken vanochtend vroeg hevige rellen uit... Ook in het oosten van Libië wordt zwaar gevochten. Voornamelijk rond de steden Raslanouf en Brega is zware strijd geleverd. Correspondent Koert Lindeyer, je bent nu in Brega. Hoe is de situatie daar nu? Gewonden en ook lijken worden nog steeds af en afgevoerd naar dit plaatje, Brega. En vervolgens door naar de stad Al-Dabia. Eh, er zijn minstens nog tien doden gevallen afgelopen nacht. Er wordt ook nog gepraat over schermutselingen rond Ras vanochtend. En daar worden hier nu in Brega nog steeds gewonden van binnen gebracht. Ja, want in Ras zou er in handen zijn van de rebellen.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 In Egypte is het proces begonnen tegen oud-minister van Binnenlandse Zaken Atli, die wordt beschuldigd van corruptie. Enkele dagen na de val van president Mubarak werd hij aangehouden, samen met een aantal andere prominenten van het oude regime. Voor het zwaar bewaakte gerechtgebouw stonden enkele tientallen betogers. Zij beschouwen oud-minister Atli als een moordenaar, en ze vinden dat hij de doodstraf verdient. Atli zou het bevel hebben gegeven om te schieten op de betogers op het Tagrierplein in Cairo. Het proces gaat op 2 april verder. Dit is het NOS Journal. met is Ola Thomassen. Misstanden bij een onderdeel van de marine in Den Helder. De Volkskrant schrijft deze ochtend dat er sprake zou zijn van diefstal, intimidatie en onderling wantrouwen. Minister Hille van Defensie zou hiervan op de hoogte zijn. Tweede Kamerlid van de SP, Jasper van Dijk. Goedemiddag. Goedemiddag. Was u ook op de hoogte? Nee, ik was niet op de hoogte. En ik heb op 1 februari jongsleden aan de minister van Defensie, minister Hille, gevraagd of hij wist of er nog andere gevallen waren dan de kwestie waar we het toen over hadden. En hij zei toen dat er geen nieuwe feiten bekend waren. En dat lijkt anders te liggen nu we dit artikel in de Volkskrant zien. Bent u ongerust over deze situatie?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 Begin februari er, waren er ook al van dit soort integriteitsproblemen... waar u het net over had op een kazerne in Den Haag, de Frederikskazerne. Denkt u dat er een structureel probleem is um, bij, uh, bij Defensie? Of uh, is er nog steeds spraak, kunnen we nog steeds het hebben over incidenten? Nou, dat is precies uh, waar we het de debat over moeten voelen. Ik weet dat er bij Defensie hard wordt gewerkt. Dat veel mensen integer zijn en, en met goede bedoelingen aan de slag zijn. Maar er zijn ook misstanden. En uh, het ministerie van Defensie mag geen...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 Wat ons betreft zo gauw mogelijk. Wij willen deze week een, een debat voeren met de minister van Defensie. Oké. Okay. Meneer Van Dijk van de SP, dank u wel. Alsjeblieft. Oh, China heeft de jongste zoon van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il uitgenodigd voor een bezoek. Dat zeggen bronnen in Zuid-Korea. Wanneer dat bezoek moet plaatsvinden is nog niet duidelijk. Kim Jong-un werd in september vorig jaar aangewezen als de opvolger van zijn vader die een slechte gezondheid heeft. China is de enige grootmacht die nauwe banden heeft met Noord-Korea.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 op Arguelles en vier anderen na. Naast Arguelles, uh, Arguelles laat Cuba nog zeven andere politieke gevangenen gaan. Die hoorden niet bij de groep die in 2003 werd opgepakt. Het nieuws werd bekendgemaakt door de katholieke kerk... die heeft lang met de autoriteiten onderhandeld... om Arguelles en andere politieke gevangenen vrij te krijgen. Koperdiefstal wordt een steeds groter probleem. Vooral op en rond het spoor wordt veel gestolen... met schade en veel vertragingen tot gevolg. Anna Kodde van ProRail, goedemorgen...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 Atlete Ramona Franzen zorgde gisteren voor het eerste Nederlandse succes op het Europees kampioenschap indoor atletiek in Parijs. Ze pakte brons op de meerkamp. Vandaag komen de mannelijke meerkampers in actie. En die houtkamp, hoe zijn ze de dag begonnen? Ja, uh, wisselend. Ingmar Vos en Elko Sint-Nicolaas, daar hebben we het over. Twee meerkampers. Uh, Ingmar Vos begon fantastisch op een, uh, met een persoonlijk record op de 60 meter. Hij uh, was de allersnelste van het hele veld. Uh, Elko Sint-Nicolaas deed het daar iets minder. Uh, na twee onderdelen, want het tweede onderdeel dat was uh, het verspringen... stond uh, onze grote vriend Vos op de tweede plaats... en Sint-Nicolaas op de tiende plaats. En na drie onderdelen, want we hebben net het derde onderdeel... Uh, meestal wat mindere onderdeel... Kogelstoten gehad. Staat Ingmar Vos op de vijfde plaats. En Ilko Sint Nicolaas heeft zich verbeterd naar de negende plaats. Met een prachtig persoonlijk record op de kogel. Het staat allemaal heel dicht bij elkaar. Alleen Seberle ligt er ietsje bovenuit. Maar dat is dan ook uh, uh, de allerhoogste, beste die er maar kan zijn. Dus de Tsjech Seberle. We hebben ook nog andere atleten in actie gezien. Nederlandse atleten. Met name bij het sprinten. De 60 meter bij de vrouwen. Een jonge sprinter, Dafne Schippers. 7,30 seconden. Zij eh, werd negende overal in de series, maar betekent wel dat ze vanmiddag in de halve finale uit gaat komen. En datzelfde geldt voor Brian Mariano en Patrick van Luik, de twee deelnemers op de 60 meter mannen. Zij liepen uitstekend allebei eh, Mariano 6,68, dat was maar 500ste boven het Nederlands record. En hij en Patrick van Luik komen ook uit op de 60 meter in de halve finale die vanavond om half vijf plaats gaat vinden. Verwacht je nog medailles voor Nederland? Ik verwacht medailles, maar ik kan moeilijk zeggen <laughs> voor wie. Ik denk uh, uh, Brian Mariano dat hij heel dichtbij komt. En misschien dat uh, een van de twee meerkampers er heel dichtbij kan komen. We hebben ook nog 1500-meterlopers vanmiddag in actie. Maar die zie ik niet echt uh, meedoen om de medailles. Maar één, misschien twee medailles moet mogelijk zijn. En die houtkamp, dankjewel. Er is verkeersinformatie ja. bij de ANWB John Hoka. Op de A1 richting Amsterdam staat voor knopen een knop diemen een file van 2 kilometer door werkzaamheden. De rijbaan staat het hele weekend afgesloten tot maandagochtend 5 uur. Als u nog in de regio Amersfoort of Hilsum rijdt en u moet naar Amsterdam kunt u het beste omrijden via Utrecht. De hoofdpunten van het nieuws, zware gevechten tussen opstandelingen en Libische troepen rond de stad Zawiya. De PvdA en de SP willen opheldering van minister Hillen over mogelijke misstanden bij de marine. En het aantal koperdiefstallen in Nederland langs het spoor neemt flink toe. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de VARA en de VPRO met Argos.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 Dit is Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA en de VPRO. Max van Wezel. Welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Een slecht functionerende vaatchirurg, een vaatchirurg met een alcoholprobleem... kreeg herkansing na herkansing, terwijl hij aantoonbaar ernstige fouten maakte in verschillende ziekenhuizen in Nederland. Hij werkte inmiddels in het Schotse Aberdeen... en is door de Britse gezondheidsautoriteiten al twee keer geschorst. Daarvoor werkte de man in het Ficurie ziekenhuis in Venlo... en in het Sint-Lucas in Winschoten. Beide ziekenhuizen waarschuwden de inspectie voor de gezondheidszorg... vanwege calamiteiten die plaatsvonden... Operaties waarbij veel bloedverlies plaatsvond... patiënten bij wie door fouten van de chirurg een been moest worden geamputeerd... en zelfs een operatie met dodelijke afloop. De vaatchirurg hield een onzorgvuldige administratie bij... waardoor achteraf niet meer precies wat na te gaan wat er fout ging. Het gekke van het verhaal is dat de inspectie voor de gezondheidszorg... vanaf het begin van al die calamiteiten op de hoogte was. Waarom gebeurde er dan niks? Sanne Boer en Huub Jaspers gingen op onderzoek uit. Luister naar hun wat bloederige verhaal. Ik vind het onbehoorlijk dat de slachtoffers en de nabestaanden van de slachtoffers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 Inspecteur voor de Gezondheidszorg tot 2009. Toen werd hij ontslagen. Hij maakt zich ernstig zorgen over een slecht functionerende vaatchirurg die vele incidenten heeft veroorzaakt... maar desondanks toch nog steeds werkzaam is als chirurg. Ook maakt de oud-inspecteur zich zorgen om de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dit is de instantie die verantwoordelijk is voor de veiligheid van patiënten... Terwijl het slecht functioneren van de man al jaren bekend is bij de inspectie... en er zelfs een grondig onderzoek naar is gedaan... heeft de inspectie tot op de dag van vandaag niet voorkomen... dat de chirurg patiënten blijft behandelen. En daarmee blijft de patiëntveiligheid in gevaar, vindt Juloem Singh. Het gedrag van de chirurg werd beschreven als macho... en als een cowboy in het Wilde Westen.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 Tuchtprocedure tegen hem ingesteld moest worden, maar ook met spoed. Maar dan gebeurt er iets vreemds. Die tuchtklacht wordt een paar dagen later... door de hoogste baas binnen de inspectie, de inspecteur-generaal... eigenhandig ingetrokken. Er moet nog meer onderzoek gedaan worden. En nu, ruim 3,5 jaar na de start van het onderzoek... heeft de inspectie het onderzoek naar deze chirurg nog altijd niet afgerond en is de zaak nog steeds niet voorgelegd aan de tuchtrechter. De inspecteur die het onderzoek leidde en de tuchtklacht indiende... is van het onderzoek afgehaald en ontslagen. In Argos het verhaal van een vaatchirurg die ondanks calamiteiten toch nog mag opereren... een krachtdadige inspecteur die wordt ontslagen... en een inspectie die willens en wetens niet ingrijpt... De laatste tijd voelde H. wel aan dat hij enigszins aan het ontsporen was. Hij merkte dat hij niet zonder kon, hij werd onrustig. Hij kreeg nare dromen of kon niet in slaap komen als hij geen alcohol had gedronken. Het verhaal begint in december 2005. Bij de inspectie voor de gezondheidszorg, regionale afdeling Zuidoost... komt een melding binnen van het Vicuri ziekenhuis in Venlo over vaartchirurg H. Wij citeren uit interne stukken... Correspondentie en rapportages. Argos beschikt over het volledige dossier van deze zaak. We noemen de chirurg niet bij zijn naam, vanwege privacyredenen, en ook omdat niet in alle gevallen door een tuchtrechter is uitgesproken dat de man verwijtbare fouten heeft gemaakt. Vaatchirurg H is na zijn opleiding in het westen van het land in Venlo beland, waar hij een baan kon krijgen. En daar wordt hij op een dag op het werk door een collega aangesproken... omdat hem opvalt dat hij naar drank ruikt. Inspecteur De Wit krijgt die melding binnen uit het ziekenhuis in Venlo. De Wit begint gesprekken met vaatchirurg H. Hij schrijft in zijn verslag... Maandag 12 december vroeg een collega aan H... op een vakgroepvergadering van de chirurgen... of hij een probleem had... daar het was opgevallen dat hij ochtends naar drank rook... Chirurg H. geeft toe een drankprobleem te hebben... en gaat naar een alcoholkliniek. De kliniek schrijft over de arts het volgende. Een 39-jarige man met sinds 20 jaar een fors drankgebruik... met controleverlies en doseringprobleem... heeft zich aangemeld na op non-actief gesteld te zijn door collega. Uit het verslag van de kliniek blijkt dat Chirurg H. niet alleen een drankprobleem heeft... maar ook een communicatieprobleem... Binnen de maatschap in het Vicuri Ziekenhuis in Venlo voelt haar zich niet op zijn gemak. Er zijn veel spanningen over de afbakening van het werkgebied. Met cliënt zal een start worden gemaakt met conflictbeheersingstechnieken. Cliënt is nog niet in staat om arbeid te verrichten. Zonder het verwerven van vaardigheden zou er opnieuw een onveilige situatie kunnen ontstaan... zowel voor de arts, zijn collega en, niet in de laatste plaats, de patiënt. In de tijd dat haar zoveel drinkt, begaat hij, volgens de dossiers... nog minstens vier keer een fout bij een patiënt in het ziekenhuis in Venlo. Bij een mannelijke patiënt die een verwijding in zijn slagader in zijn knie heeft... doet haar onvoldoende onderzoek. Een expert zegt later dat haar absoluut had moeten opereren. Dat doet haar niet en enkele tijd later heeft de patiënt zoveel problemen aan zijn knie... dat er een beenamputatie nodig is. Bij een vrouw van in de 20 heeft vaatchirurg H. de slagader in de lies geopereerd, terwijl dat de ader had moeten zijn. Doordat de slagader zorgt voor zuurstoftoevoer naar de weefsels, is dit een ernstige vergissing. In een ander geval gaat het om een 40-jarige vrouw. Vier dagen voordat H. door zijn collega wordt aangesproken op een adem die naar alcohol ruikt, opereert hij die vrouw aan haar spataderen. Maar. Haar opereert de verkeerde ader. Dat blijkt uit het verslag van een collega. Een collega-arts die deze vrouw had doorverwezen, schrijft aan de raad van bestuur van het ziekenhuis. Bij de minste inspanning ondervindt patiënten enorme druk en gespannen gevoel van de voet en het been, die haar activiteiten erg beperkt. Klinisch is het been ook duidelijk gezwollen en rood-blauw verkleurd. De patiënt stapt naar het tuchtcollege. En dat college verklaart later, in 2008, haar klacht gegrond. Vaatchirurg H. krijgt een waarschuwing. De andere gevallen die u hoorde leiden tot claims... die door verzekeraar MediRisk zijn erkend en uitgekeerd aan de patiënten. Over de hoogte van de uitgekeerde schadebedragen... worden geen mededelingen gedaan. In totaal gaat het in het Ficuri Ziekenhuis in Venlo... om drie claims en één tuchtzaak. Op het moment dat chirurg H. begin 2006 in behandeling is bij de verslavingskliniek, houdt inspecteur De Wit contact met hem. De chirurg is door het ziekenhuis op non-actief gesteld. Per 1 mei 2006 geeft inspecteur De Wit goedkeuring voor werkhervatting, maar er moeten alcoholcontroles plaatsvinden en de chirurg wordt aangeraden uit te kijken naar een andere baan vanwege de spanningen die H. ervaart op zijn werk. Maar na een paar maanden gaat het weer mis. Hij begint opnieuw te drinken, schrijft inspecteur De Wit in zijn verslag. Volgens het ziekenhuis was dit smorgens meer dan eens te ruiken. Op enig moment heeft dat geresulteerd in bloedprikken... waarbij smorgens 0,6 promiel alcohol in het bloed was. Na dit incident, eind 2006, neemt chirurg H. per direct ontslag. Hij geeft aan graag ergens anders te gaan werken... Inspecteur De Wit juicht dat toe. Hij vindt dat haar de kans daarvoor moet krijgen, maar wil op de hoogte worden gehouden waar haar gaat werken. Voorjaar 2007 gaat h deel uitmaken van de maatschappij chirurgie in Winschoten. Het Sint Lucas ziekenhuis is op zoek naar een vaatchirurg die de vaatchirurgie te Winschoten op een hoger plan kan tillen. We bellen met de directeur, Jan Kooijmans... van de Ommelanden Ziekenhuisgroep in Winschoten. En dat is de nieuwe naam voor het voormalige Sint-Lucas Ziekenhuis. Kooijmans wil niet op de radio, maar we mogen hem wel citeren. Heeft het ziekenhuis in Winschoten referenties gevraagd... over chirurg H. aan het ziekenhuis in Venlo? Ja. Het antwoord was zodanig dat er voor ons geen belemmering leek... om een H. aan te nemen meldde het Ficurie Ziekenhuis dat de heer H. verschillende calamiteiten had veroorzaakt met operaties in Venlo. Nee, dat was ons, zowel de Raad van Bestuur... als de chirurgemaatschap Lucas Ziekenhuis, toen de tijd niet bekend. Kooijmans zegt dat ze tijdens de sollicitatie... expliciet aan H. hebben gevraagd of er een tuchtzaak tegen hem liep. H. heeft dat ontkend, volgens Kooijmans. Wat is dan wel de reden voor zijn vertrek uit Venlo die H. aan Winschoten heeft opgegeven. Dat hij een conflict had met een collega-vaatschireur. Meldde het Ficurie-ziekenhuis u ook dat H. een drankprobleem had? Nee, dat was ons niet bekend. Dat is opvallend. Volgens Kooijmans heeft H. dus gelogen... bij zijn sollicitatie in Winschoten... over de tuchtklacht die tegen hem liep. Nog vreemder is dat de inspecteur De Wit hiervan op de hoogte is. Hij schrijft daarover in een van zijn gespreksverslagen... In Winschoten heeft haar verteld dat hij uit Venlo is weggegaan vanwege oneenigheid in de maatschap. Dat er een tuchtklacht van een patiënt tegen hem loopt, heeft hij in Winschoten niet vermeld. We lezen in de gespreksverslagen van De Wit dat hij in het regionaal meldingenoverleg bespreekt of de inspectie al dan niet zelf een tuchtklacht zal indienen, na aanleiding van de incidenten in Venlo. Er wordt besloten om dat niet te doen. Inspecteur De Wit is van mening dat H inzicht heeft getoond... en dat hij herstelmaatregelen heeft getroffen. Het dossier wordt overgedragen aan de inspectieregio Noordoost. Wel, waarschuwt De Wit... Indien H in windschoten opnieuw in een stressvolle omgeving terechtkomt... ontstaat er weer een risicovolle situatie. Het is goed dat H een nieuwe kans krijgt... maar als het weer fout gaat... betekent dat het einde van zijn carrière in de medische wereld. In april 2007 gaat de chirurg aan de slag in het Sint-Lucas-ziekenhuis in Winschoten. Chirurg H was nadrukkelijk anders dan zijn voorganger. Hij hanteerde andere technieken en ook opereerde hij patiënten die door zijn voorganger zouden zijn doorverwezen. Enkele weken na zijn indienstreding viel het op dat Chirurg H weliswaar betrokken was... maar een ongecoördineerde indruk maakte. Hij wilde alles tegelijk en zelf doen. Dat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 Directeur Jan Kooijmans zegt tegen ons... Kijk, het is bij het Lucasziekenhuis ziekenhuis heel snel gegaan. Meneer H. is bij ons op 1 april gekomen... en de eerste twee à drie maanden waren er geen problemen. In twee weken kwamen er plots enkele calamiteiten... waarbij we meneer H. meteen van de patiëntenzorg afgehaald hebben. Dus dat was een korte periode waarin we heel snel gehandeld hebben. Hier begint het verhaal voor inspecteur Juloem Singh werkend in regio Noordoost. Voor het eerst doet inspecteur Yulam Singh zijn verhaal in de media... over wat hij tijdens zijn onderzoek naar vaatschirurg H. heeft meegemaakt. Hij ligt in conflict met zijn voormalige werkgever... de Inspectie voor de Gezondheidszorg, over deze zaak. Hij werd van de zaak afgehaald en in 2009 moest hij weg bij de inspectie. Beide beslissingen vecht Yulam Singh aan. Hij spreekt met ons, niet als oud-inspecteur voor de gezondheidszorg... maar als advocaat. Jules is namelijk behalve als arts ook opgeleid als jurist... en is zijn eigen advocaat. Het Sint-Lucas Ziekenhuis in Winschoten trekt bij hem aan de bel. In juli 2007 kregen wij van het Sint-Lucas Ziekenhuis in Winschoten... een melding van de Raad van Bestuur dat in de voorafgaande... Maanden, een uh, tiental calamiteiten uh, waren uh, opgetreden waarbij de heer H. betrokken was. En uh, men had uh, ernstige twijfels over zijn bekwaamheid. In het dossier over H. lezen we over de melding uit Winschoten. Het algemene beeld van collega was dat de handelswijze van H. niet was aan te merken als dat wat van een professionele chirurg verwacht mag worden. Er deden zich twee calamiteiten met letale afloop voor. Het vermoeden is dat hij bij zeker tien patiënten... die hij geopereerd heeft in Winschoten fouten heeft gemaakt. Twee patiënten zijn overleden na de operatie. Yulum Singh, de voormalige inspecteur, is een net geklede man. Hij spreekt rustig en kiest zijn woorden zorgvuldig. Yulum Singh deed het onderzoek in Winschoten. Uh, zowel de collega-chirurgen als de anesthesiologen-intensivisten als de operatieassistenten vonden dat deze chirurg onverantwoorde risico's uh, nam voor de patiëntenzorg en dat hij veel meer complicaties, nabloedingen, heroperaties had dan verwacht mocht worden. En zij vonden allemaal dat hij een groot risico voor de patiëntenzorg vormde. En dat was ook de reden om volle medewerking aan het inspectieonderzoek uh, te geven. Volgens de ic verpleegkundige bagatelliseerde de chirurg op een autoritaire toon complicaties en nabloedingen. De OK-assistenten OK hebben bij chirurg H. aangekaart... dat er sprake was van meer dan gebruikelijke hoeveelheden bloedverlies. Dit werd door hem tegengesproken. De chirurgen deelden mee dat chirurg H. zich niet hield aan interne werkafspraken. Zo kwam hij regelmatig te laat op de ochtendoverdracht... zonder enige vorm van schuldbesef. Zijn houding wordt getypeerd als laissez passer. Ook hield hij de dossiers niet naar behoren bij...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 En naar mijn mening waren beide complicaties te voorkomen. Ja, is dat zo? Want je kan zeggen... ook een chirurg kan een fout maken en kan een foute ader pakken. Vergissen is uiteraard menselijk en ook een chirurg kan natuurlijk een fout maken. In dit geval is het zo dat hij betrokken is geweest bij... Tenminste 14 patiënten bij wie hij ernstige fouten heeft gemaakt. De fouten beginnen al eigenlijk bij de voorbereiding van de patiënt. Hij doet niet altijd het onderzoek wat gedaan moet worden. En hij neemt onvoldoende maatregelen om complicaties te vermijden. Yulam Singh beschrijft in zijn conceptrapport een aantal casussen. We citeren. Zonder overleg met de anesthesioloog besloot de arts wegens aanhoudende pijnklachten bij een patiënt... morfine via een infuuspomp voor te schrijven... en de opdracht te geven dit op geleide van de pijn te verdubbelen... terwijl de internist juist geadviseerd had de dosering te verlagen. Het gaat hier om een vrouw met kanker... die voor pijnbestrijding aan haar been is doorverwezen naar haar. Hij laat haar opnemen, maar maakt geen overzicht van haar gezondheidstoestand. Hij besluit tot pijnbestrijding door morfine... Maar de vrouw blijft pijn houden en wordt nu zelfs benauwd. De internist adviseert de morfine te verminderen. Maar H laat, zonder overleg met de anesthesioloog... per telefoon aan de verpleging weten dat de morfine moet worden verhoogd. Omdat Haar van mening is dat de vrouw terminaal is. Een dag nadat de morfine is verhoogd, overlijdt de patiënt. Uit zijn verslag is niet duidelijk op te maken of de patiënt echt terminaal was. Bij een andere man is H. tijdens de operatie een gaasje kwijt. Er wordt geen röntgenfoto gemaakt om te checken... of het daadwerkelijk is achtergebleven in het lichaam van de man. H. rond de operatie af. Er zijn twee heroperaties nodig om het gaasje dat wel in het lichaam zat... alsnog te verwijderen. Naast het onderzoek van Juloem Singh... doet het ziekenhuis Sint-Lucas in Winschoten zelf ook interne onderzoeken. Conclusie uit die onderzoeken is... dat haar als chirurg niet aan de professionele standaard voldoet. Ook schakelt Juloem Singh twee externe deskundigen in. Waaronder professor Rauberda van het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Die concludeert... Uit alle gegevens komt een statusvoering, correspondentie, OK-verslaglegging OK naar voren die dermate is, CQ ontbreekt, dat het niet volgens de standaard is van de beroepsgroep. Bepaalde ingrepen kunnen met veel bloedverlies gepaard gaan. Wel is het zo dat bloedingcomplicaties zijn opgetreden die verwijtbaar zijn. In de vaatschirurgie is niet altijd bloedverlies te voorkomen, doch het aantal bloedingcomplicaties bij het geringe aantal ingrepen is wel opmerkelijk. We leggen het dossier over vaatchirurg H ter beoordeling voor aan een onafhankelijke deskundige. Een zeer ervaren vaatchirurg, verbonden aan een Nederlands ziekenhuis. Hij wil niet met zijn naam en stem op de radio. Zijn conclusie is... Dit zijn niet zomaar kleine foutjes die mij ook zouden kunnen gebeuren. Dit is ernstig dysfunctioneren. De man maakt medisch-technische fouten... communiceert slecht met zijn collega's, medewerkers en patiënten heeft een onvolledige verslaglegging en verdoezelt zodoende zijn eigen falen. De informatie uit 2008, die in het conceptverslag en het klaagschrift staat... bevat mijns inziens voldoende stof voor een spoedtuchtzaak bij het Medisch Tuchtcollege. Het is van het grootste belang dat patiënten beschermd worden... tegen de handelswijze van deze chirurg. Hij richt grote ravage aan. Dat moet stoppen en wel zo snel mogelijk. Ik heb met de juror gesproken in het najaar van 2007 in aanwezigheid van zijn advocaat. Waarin ik een aantal meldingen heb doorgenomen en hem toen heb medegedeeld dat hij niet meer als vaatjureur aan het werk mocht gaan in Nederland. Want anders zou ik een bevel geven. Daarop is hij naar het buitenland vertrokken. Begin 2008 ontdekt Yulam Singh dat hij toch weer werkzaam is als vaartchirurg. Hij werkt in Groot-Brittannië. Singh en zijn mede-inspecteurs besluiten daarop, lopende hun onderzoek... de inspectie in Groot-Brittannië te informeren. Wij vonden dat hij als vaartchirurg een groot gevaar voor de patiëntenzorg betekende. En dat geldt niet alleen wanneer hij in Nederland zou werken... maar ook als hij in het buitenland zou werken. En op grond van Europese regelgeving mogen de inspecties elkaar in zulke gevallen informeren. GMC, de General Medical Council in Engeland, de Britse Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ik ga eens op hun website kijken. Want als de vaatchirurg naar Engeland is gegaan, wellicht staat er iets op de website van deze. Britse inspectie voor de gezondheidszorg. g één heet in ieder geval in Aberdeen. Hij zit dus in Aberdeen. This doctor has undertakings. Wat houdt dat in? And limit his medical practice in accordance with his medical supervisor's advice. Hij staat dus onder medische supervisie. Nou, vanaf 15 januari 2011 staat hij ondertekings, maar die tijd daarvoor was hij suspended. Van 16 juni 2010 tot 14 januari 2011 was hij geschorst, dus. Good morning, how speaking? Can I help you? Yes, hello. This is Sanne Boer from the Dutch Public Radio. I have some questions about a Dutch sergeant. Is het mogelijk te vragen? There's somebody in our press office who can speak to you. You bear with me for a second. Okay. Hello. We've come through to the media team at the GMC. We bellen met de Britse inspectie. Die willen ons niet vertellen waarom vaatchirurg H in Schotland ook twee keer is geschorst. En ook niet waarom die momenteel onder supervisie staat. De Britse inspectie zegt alleen dat er een onderzoek naar hem loopt. The, er is een investigation. Ja, yeah, so so, yeah, but er is no information available at the moment about what the you know what we might be investigating or what the charges might be against the doctor that are being investigated. De beslissing om de Britse zusterorganisatie op de hoogte te brengen, nam Julem Singh niet in zijn eentje. Bovendien nam het team van regionale inspecteurs in hun wekelijkse meldingoverleg nog een belangrijke beslissing. Er wordt besloten bij het Tuchtcollege een spoedprocedure tegen haar te beginnen. Er is in het meldingenoverleg unaniem een besloten... eerst om de General Medical Council op de hoogte te stellen... omdat ons inmiddels was gebleken dat hij in Engeland werkzaam was als chirurg. En in tweede instantie is in hetzelfde meldingenoverleg unaniem besloten... om een uh, spoedtuchtprocedure uh, in gang te zetten. Dus het was niet u alleen die besloot om een spoedprocedure in te zetten? Nee, dat is het uh, nooit. Geen, geen enkele inspecteur beslist dat in zijn eentje. En de zaak is ook nog besproken met de hoofdinspecteur Wim Schellekens. En ook hij heeft zijn fiat gegeven voor een spoedprocedure. Waarom kiezen de inspecteurs voor een spoedtuchtklacht? Oud-inspecteur Jolum Singh. Het risico lag hierin dat het niet een enkele casus was... waarin hij iets verkeerd zou hebben gedaan. Want dan hoef je geen spoedprocedure te starten. Maar het risico lag erin in zijn geheel van optreden... en het te grote risico's nemen en een serie aan calamiteiten veroorzaken. En dat houdt in dat als je hem door zou laten gaan met het werken... dat de kans op herhaling heel erg groot was... En wat zou het gevolg daarvan geweest zijn? Dat hij eh, nog meer eh, calamiteiten zou veroorzaken. En calamiteiten, wat betekent dat? Ernstig letsel aan patiënten en eventueel het overlijden van patiënten. De tuchtklacht wordt op 26 juni 2008 ingediend... bij het regionaal tuchtcollege in Groningen. Inspecteur Juloem Singh gaat daarna voor drie weken op vakantie... En dan gebeurt er iets geks. Toen ik van vakantie terugkeerde, zag ik bij de post... een besluit van de plaatsvervangend inspecteur-generaal... om mij te melden op de eerste werkdag. U kreeg een brief van uw uh, baas, van de inspectie? Uh, omdat er iets mis zou zijn gegaan met de zaak H. En stond er ook in de brief waarom u een gesprek kreeg? Ja, in de brief stond dat ik uh, ten onrechte en... Uh, prematuur een tuchtprocedure aanhangig heb gemaakt. Ik ben uh, dat gesprek ingegaan en de plaats van het IG wilde mij van de zaak halen. En daar was ik het niet mee eens. De zaak H neemt een verrassende wending. De spoedtuchtklacht tegen hem wordt twee weken nadat hij is ingediend... teruggetrokken door de hoogste baas van de inspectie... inspecteur-generaal Gerrit van der Wal... En inspecteur Juloem Singh wordt van de zaak afgehaald. Ik was met stomheid geslagen dat de tuchtklacht was ingetrokken. En uh, aan de andere kant werd mij te kennen gegeven... dat men overwoog om maatregelen tegen mij te treffen. En wat dacht u toen? Ik was perplex omdat ik inhoudelijk uh, het een ernstige zaak uh, vond. En niet alleen ik, maar ook mijn uh, mede-inspecteurs... Wat er precies achter deze plotselinge intrekking... van de tuchtklacht zit, weten we niet. We lezen in de stukken daarvoor een aantal juridische argumenten. De juiste jurist zou niet zijn geïnformeerd... en het feitenonderzoek zou nog niet geheel zijn afgerond. Vervolgens is een andere inspecteur op de zaak gezet... en tot mijn verbijstering moet ik constateren... dat er tot op heden de inspectie nog steeds... geen definitief rapport heeft opgesteld... Nadat u een conceptrapport schreef, is er nog steeds geen definitief rapport over de chirurg H. De inspectie heeft naar mijn idee nog steeds verzuimd om een rapport op te stellen... en op basis van dat rapport en de andere rapporten die er liggen om maatregelen tegen uh, chirurg H te nemen. Na het onverwachte besluit om de spoedklacht in te trekken is er nu drieënhalf jaar na de start van het onderzoek... nog steeds geen afronding van deze zaak. Waarom duurt dat zo lang? Wat is het probleem? In de stukken vinden we op die vragen geen antwoord. Zoals eerder gezegd hebben we het hele dossier ook voorgelegd... aan een onafhankelijke medische deskundige. Een zeer ervaren vaatchirurg verbonden aan een Nederlands ziekenhuis... We vroegen hem of hij, op basis van dit dossier... de intrekking van de spoedklacht kan begrijpen. Hij laat ons weten... Ik vind het, op basis van de stukken die ik heb ingezien, onbegrijpelijk... dat de tuchtklacht twee weken na indiening ervan werd ingetrokken... door de hoogste baas van de inspectie. Met als argument dat de informatie ontoereikend zou zijn. Ook kan ik niet begrijpen dat de inspectie meer dan 2,5 jaar nodig zou hebben... om het dossier te completeren. Sterker nog, dat men nu in februari 2011, kennelijk het beeld nog steeds niet compleet heeft. Ik vind dat echt onbegrijpelijk. Uit verschillende bronnen horen we dat de Britse inspectie... het ook allemaal veel te lang vindt duren. Ze hebben er meerdere keren bij Nederland, onlangs nog in januari... aangedrongen op afronding van het onderzoek. De Britten zijn not amused. Zij zitten met de vaatchirurg in hun land... waar tegen nu al jarenlang een onderzoek loopt dat nog niet is afgerond. We leggen het dossier ook voor aan een juridisch deskundige. Johan Legemaat, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Vindt hij dat de inspectie een klacht tegen vaatchirurg H had moeten indienen? Nou, op zichzelf gezien uh, wel, als je uh, de klachten leest die de inspectie heeft geformuleerd, zijn dat. Uh... Het gaat over belangrijke onderwerpen. Het zijn ook zaken die zich met uh, enige regelmaat in verschillende casus hebben voorgedaan. Dus dat is in zijn algemeenheid, zou dat wel een reden kunnen zijn... voor de inspectie om een terugslag in te dienen. Zijn de feiten die dus in het dossier worden genoemd um, ook ja, tuchtwaardig? Ja, het zijn zeker tuchtwaardige zaken. Ja, en de feiten die in een zaak als deze aan de orde zijn... kunnen zeker aan een tuchtcollege worden voorgelegd. Wat vindt u het meest sprekende voorbeeld daarvan? Nou, het is, is toch een combinatie van omstandigheden. Het heeft te maken met bijvoorbeeld het niet goed bijhouden van, uh, van dossiers. Uh, dat is natuurlijk meer een, een randvoorwaardelijk puntje, maar wel belangrijk. Want je kunt, als je dat niet goed bijhoudt, ook later weer niet goed traceren. Als je de patiënt opnieuw zou moeten behandelen uh, wat het probleem is. Er spelen ook zaken, twijfels over de vraag of patiënten steeds wel op hun toestemming is gevraagd. Uh, er spelen ook zaken, zo te zien, over... Uh, nou, ja, of behandelingen ook medisch-technisch goed zijn uitgevoerd of complicaties het, zijn voorkomen. Nou, al die zaken bij elkaar, en zeker als dat niet één keer gebeurt, maar meerdere keren, uh, dat zijn natuurlijk wel tuchtwaardige aangelegenheden. Hoogleraar Johan Legematen. We vroegen hem ook of hij begrijpt waarom het onderzoek van de inspectie nu al jaren duurt. Het lijkt er toch wel op dat er hier redelijk ernstige dingen aan de hand waren. Dan zou je toch wensen, ook maatschappelijk gezien, dat een onderzoek daarnaar uh, niet uh, zo lang gaat duren als, als het nu duurt. Uh, of het moet een ongelooflijk ingewikkelde zaak zijn. Maar als ik het zo overziet, denk ik, hier heb je toch niet echt 3,5 jaar voor nodig. Ja, en voor hetzelfde geld keert hij over een pootje weer terug naar Nederland. Hè? Dus laten we zeggen, het is niet gezegd dat, dat hij eeuwig in Engeland zit, of in Spanje of in Frankrijk, of waar, waar iemand naartoe zou gaan maar dat iemand toch weer terugkeert. Uh, dus er, is, er zijn voldoende belangen. En dan? Ja, en dan hangt af van de uitkomst van het onderzoek... of van de uitkomst van de terugprocedure. En als die er nog niet is, dat onderzoek? Ja, kijk, als het, als, het, als het onderzoek niet is afgerond... en er is ook geen uitspraak van het tuchtcollege... dan kan iemand dus gewoon volledig functioneren. Johan Legermate, gezondheidsrechtdeskundige. Hij blijft ook met veel vragen zitten in deze zaak. Dan is het natuurlijk toch de hamvraag... Uh, wat waren de overwegingen om die spoedklacht terug te trekken? Uh, ja, en wat zijn de redenen dat er sinds, sindsdien eigenlijk, uh, voor zover dan wij kan het allemaal met z'n allen kunnen zien, heel weinig uh, uh, is ondernomen? Ik ben uh, naar de media gestapt om uh, uiteindelijk in het algemeen belang aandacht voor deze zaak te vragen. En omdat ik nog steeds vind dat uh, deze chirurg door de inspectie.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 En tot zover deze nogal schokkende reportage. Tja, waarom onderneemt de inspectie voor de gezondheidszorg nou geen actie? Nou, gisteravond ondernamen ze wel actie... maar dan tegen oud-inspecteur Yulom Singh. Hij ontving namelijk een dreigement in zijn mailbox. Als hij in onze uitzending te horen zou zijn... dan dreigde de inspectie met een strafklacht... wegens schending van zijn ambtsgeheim en hing hem mogelijk een schadeclaim boven het hoofd. Gelukkig liet de oud-inspecteur zich door dat dreigement niet weerhouden. Dat hoorde u net. Gisteren antwoordde de inspectie voor de gezondheidszorg... ook op onze schriftelijke vragen. Ik citeer. De inspectie erkent dat het lange duren van het onderzoek onzorgvuldig is... naar zowel de heer H. als naar de personen die over de heer H. een klacht bij de inspectie hebben ingediend... en wil daarvoor haar excuses aanbieden. De inspectie geeft haar fouten toe. Ze legt in de verklaring alleen niet uit waarom het allemaal zo lang heeft geduurd. Daar staat wel iets over in de verklaring, maar ja, daar worden we niet echt wijzer van. Oordeel zelf. De reden daarvan is dat de inspectie het onderzoek naar de feiten... niet heeft kunnen afsluiten volgens de bij de inspectie... geldende kwaliteits- en zorgvuldigheidseisen. Iets verderop in de verklaring staat een zin die je ook aan het denken zet. DRH woont en werkt al vier jaar niet meer in Nederland. Hierdoor is de veiligheid voor patiënten in Nederland nu afdoende geborgd. Er is op dit moment geen patiëntrisico. Zouden ze in Schotland geen patiënten hebben, denk je dan? Of kunnen ze daar tegen nietjes die in je been worden geschoten? De hele verklaring van de inspectie kunt u lezen op de website vpro.nl slash Argos. Radio 1. Argos. En aan de telefoon heb ik nu het VVD Tweede Kamerlid Helma Lodders. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kan dat nou dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg... drie en een half jaar onderzoek doet en nooit tot een conclusie komt? Ja, dat is onbegrijpelijk. Maar voordat ik daar verder op in zou willen gaan, uh, zou ik uh, willen zeggen dat ik het een hele uh, schokkende reportage uh, vind. Ik zit ook met kippenvel op de armen, als ik uh, de voorbeelden zo, ja. uh, zo hoor. Dus als u uh, mij de vraag stelt, hoe kan het dat dit 3,5 jaar duurt? Nogmaals, ik vind het onbegrijpelijk. En ik vind het helemaal niet, uh, dit is niet goed voor het vertrouwen in de gezondheidszorg. Dit is niet in het belang uh, van de patiënt. En eh, ik zal hier ook uh, aan de minister vragen over stellen. Ik heb dat reeds aangekondigd. Ja, nog een rare vond ik zelf, als je naar die reportage luistert... Uh, iemand komt in moeilijkheden bij een ziekenhuis in Venlo... solliciteert daarna in Winschoten. Mm -hmm. uh, het ziekenhuis in Winschoten informeert bij Venlo... is er misschien iets gebeurd en krijgt helemaal niks te horen. Krijgt alleen maar positief advies. Ja. Nou, de VVD pleit al heel lang voor het openbaar maken van uh, berispingen. En dit hele pijnlijke voorbeeld geeft aan dat we dit met de allerhoogste prioriteit uh, moeten oppakken. Nou, daar zijn we uh, mee bezig. Uh, maar ik zou eigenlijk nog een stap verder willen gaan, want uh, deze veroordeling is nog niet, heeft nog niet plaatsgevonden. Uh, uh, het moet niet blijven bij het openbaar maken van uh, berispingen. Maar ik, ik ga zelfs bij de minister pleiten voor een Europees uh, register uh, voor artsen. Want het feit dat uh, a van ziekenhuis naar ziekenhuis... dat is niet goed, dat, dat, uh, dat die meldingen niet doorgegeven worden aan elkaar... maar het feit dat deze arts weer naar het buitenland uh, kan gaan... en vervolgens later wellicht weer terug naar Nederland of andere landen... is uh, ook uh, niet uh, goed. En daar moeten wij met elkaar als politiek aandacht voor hebben en uh, ja, stevige maatregelen voor nemen. Want dit gebeurt vaak. Je hebt ook het beroemde geval van de neuroloog Jan Steur die in de fout ging in Enschede en nu weer gewoon in Duitsland blijkt te werken. Dat klopt. Dus dat is de reden waarom ik uh, dit weekend ook uh, in, in mijn uh, voorbereiding voor de vragen aan, uh, aan de minister die ik uh, dinsdag tijdens het Vraaguur zou willen uh, stellen, uh, zal gaan pleiten om uh, te, te kijken naar het Europees uh, register. Maar los daarvan moeten we natuurlijk in Nederland ook uh, zelf eerst orde op zaken uh, stellen als het gaat om uh, dit dossier. En dat betekent uh, A, vragen in de richting van de inspectie. Hoe kan het zijn dat er 3,5 jaar gedaan wordt over een onderzoek en nog steeds niet afgerond uh, is? En vervolgens, hoe gaan we dan ook meer transparantie in die zorg brengen, dat het uh, voor uh, patiënten, voor cliënten, uh, duidelijk wordt met welke arts uh, zij of hij uh, te doen heeft. En dat moet zowel duidelijk zijn voor een arts die van bijvoorbeeld Venlo naar Winschoten gaat als, als naar een arts die naar het buitenland gaat en bijvoorbeeld naar Aberdeen gaat. Ja, dat geldt in beide gevallen. Dat geldt in beide gevallen. En uh, ik, ik, ik wil daar ook met de minister eens over, over doorpraten. Uh, hoe het uh, kan gebeuren, hè, dat, dat uh, ziekenhuizen aan elkaar deze belangrijke informatie niet, uh, niet doorgeven. Dat, dat is niet in het belang van de patiënt, dat is niet in het belang van de cliënt. Uh, dus daar moet uh, als, als ziekenhuizen het niet zelf regelen. Dat Moeten wij daar maatregelen voor treffen? Je krijgt een beetje de indruk als een gewone werknemer iets fout doet, vliegt hij eruit. Maar als je toevallig vaatchirurg bent, eh, ja, hoeveel fouten mag je eigenlijk maken voordat er wordt opgetreden tegen je? Nou, wat betreft de VVD geen, want bij fouten in de gezondheidszorg hebben we te maken met enorme consequenties. Er gaan leven, mensenlevens zijn, staan op het spel. Dus wij zijn daar heel zorgvuldig in en wij willen dat graag zo goed mogelijk regelen. En dit is echt een hele pijnlijke situatie, een pijnlijk voorbeeld hoe het dus niet zou moeten. Ik dank u, VVD-kamerlid Lodders, hoorde u. En aan deze Argos werkte mee Sanne Boer, Huub Jaspers... Jochem Masman, Barbara Schreuders, Kees van der Bos... en technicus Alfred Koster. Verder hoorde u ook nog de stemmen van Erik Arens, Paul van der Graag en Matthijs Deen. Straks Tros in Bedrijf. Wij zijn er volgende week niet. Want dan is er schaatsen. Maar over twee weken gaan we weer verder met onthullingen in Argos. En uh, Tros in Bedrijf... Die gaan het zo hebben over de elektrische auto. Over welke Nederlandse bedrijven zijn eigenlijk actief in golfstaten als Oman. En waarom gaat het met de hele bouwsector slecht... maar met het bouwbedrijf Volker Wessels wel goed. Ik wens u een goed weekend met weinig bloedvergieten.